In Heerenveen heeft hier in de wereldbekerwedstrijd over 1500 meter gewonnen. Ze reed een tijd van 1,56 100ste en troefde daarmee in een rechtstreeks duel Marit Leenstra af. Ook het brons was voor een Nederlandse, die aan een Valkenburg werd met een tijd van 1,58,05 derde. Dankzij die prestaties kwalificeerde Wüsten Leenstra zich ook voor de WK afstanden op de 1500 meter. Het weer bewolkt, maar in het zuiden en westen af het zon. Vanavond kans op regen. Morgen eerst bewolkt, later opnieuw regen. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. En op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Eigenlijk Obert-Jan draaide ik deze plaat speciaal voor jou, want uh, ja, een tijdje geleden in dit programma, ja, wel vandaag hoor, in dit programma, hebben we al Den Hartman gedraaid. Oké. Okay. Uh, Relight My Fire, maar dan had je een uh, versie van 9 minuten uitgekozen, <lacht> dus we zijn niet verder gekomen toen Volg... dan het intro. Volgens <lacht> dus mij ben ik wel. een beetje afgeleid. <lacht> ja, nee, dat klopt. Klopt helemaal. Je hoorde ditmaal wel uh, bijna helemaal de plaat van Den Hartman. Dat was niet Relight My Fire, maar wel deze. We Are The Young. Welkom bij het de derde en laatste uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Met onder meer het gedicht van de week. Ik ben zo benieuwd. Ja, nou we zijn er nou uit. Jij hebt mij uh, overtuigd. Ja hè? Ja, het gedicht van de week rond het de klok bol. kwart voor vijf. Heet Zomersgevoel. Heerlijk. Ja, dat, moet, dat moet iets zomers worden. Maar daarvoor hebben we natuurlijk om half vijf het dier van de week. En het is vandaag een kat. En die luistert naar de naam Storm. Verder hebben we nog wat uh, voetbalnieuws. Wat autosportnieuws. En uh, ja, ik wou zo zeggen, uh, blijft u gewoon lekker nog een uurtje. Naar uh, ons luisteren Want we hebben nog uh, veel onderwerpen En afwisselende muziek En als je op tv wilt luisteren Ga je gewoon naar kanaal 40 digitaal Of kanaal 45 analoog ZFM TV 24 uur per dag op de televisie te zien En weet je wat mooi is Als die races weer uh, gaan beginnen Morgen Ja maar de grote races nou, De okay. echte races De paasraces, races Pinkse races En weet ik veel wat voor races dan kan je ze allemaal live gaan volgen op CFM TV. Zoek hem op op je televisie. Kanaal 40 digitaal voor de zichzelf -kijkers. En kanaal 45 analoog. Van Zandvoort. Dit is het ritme van ZFM. a bad dream. Maakt hem allemaal niks uit. Oh, is er Dirty Cash. He? Ja, zo, zo is het maar net. Jor, uh, Stevie V en Dirty Cash. Uh, ja, lekker een dansbare plaats van alweer vele jaren geleden. Ja, en wie ook uh, de gemoederen steeds bezighoudt is... Uh, uh, Guido van der Garde. Guido van der ja. juist. Want, oh. Want Guido van der Garde zal het komend seizoen wederom uitkomen in de GP2-klasse, het voorportaal van de Formule 1. De coureur uit Renen tekende eerder deze maand al een contract als derde rijder bij het Formule 1-team van Lotus. Waarvoor hij gedurende het seizoen het nodige testwerk zal verrichten. Lotus is de naam van het GP2 satellietteam van de Formule 1-renstal. De overeenkomst is 25 februari jongstleden officieel bekendgemaakt. Ik wil bij het GP2-team van Lotus het racegevoel blijven onderhouden en lekker scherp blijven stelt van de Garde. Ik ben ontzettend blij met mijn rol als reserverijder, maar als je het hele jaar met het Formule 1-team op pad bent en alleen een behoorlijk aantal vrijdagtrainingen trainingen voor je rekening neemt, dan ga je het ritme missen. Ik wil gewoon komend jaar blijven racen. Het GP2-seizoen omvat uh, het komende seizoen 24 races, verdeeld over 12 raceweekends. De serie, die een vast onderdeel is van het voorprogramma van de Formule 1, begint op 24 maart in Kuala Lumpur. Behalve Van de Garden is er overigens ook nog een landgenoot uh, in de GP2 actief. Nigel Melker tekende eerder al een overeenkomst bij het team van Ocean Racing Technology. Weer goed nieuws rondom Guido van der Garden. En laten we hopen dat we hem uh, ook uh, dit jaar gaan zien als, uh, als racer, als uh, rijder in de Formule 1. Ja, nou ja, op de vrijdag Vanmiddag mag je dan de trein de Ja, je racen. weet het maar, maar nooit. Er hoeft er maar, maar dat... eentje uit te vallen of zo. Het <laughs> okay. is zo so beurt, hè? Het is zo so so beurt. Dus we houden Guido van der Garde in de gaten. In ieder geval een uh, goed besluit van hem om uh, toch lekker te blijven racen in de GP2. Op de andere kant van de street, out of the news. girl that look like you. I guess that's déjà vu. I thought this can't be true, Cuz you L.A. New York or Santa Fe or wherever to get away from me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 wij van uh, CFM Albert-Jan hebben een eigen hitlijst. Je hoort hem elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 met Sjors van Dam. Wie? Sjors van Dam. Oh, die. Ja, oh, die. Ja, ja, ja. En het plaatje wat we uit de Eurobreakdagen juist voor je draaiden was Train and Drive-By. Een grote hit op dit moment hier in Nederland. Lekkere muziek hebben we nog uh, voor je in petto tot aan 5 uur middag bij Salford op zaterdag. Waaronder deze van Delegation. Hier is Where is the Love? And I can hear you calling. What am I gonna say? My friends ask about you. I guess I'll just forget. I'm better.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 En Back to Black, een plaatje wat we lekker vaak voor je draaien bij Zandvoort op zaterdag. Omdat het uiteraard zo'n goede plaat is. Het is half vijf geworden, dat betekent tijd voor het dier van de week. Ja. En het dier van de week is deze week Storm. Storm is een gezellige en speelse rode kater van ongeveer vijf jaar jong. Die graag door het kattenluik naar buiten gaat om de buitenwereld te verkennen. Hij is wat wisselend naar andere katten, soms vriendelijk en soms erg dominant. Hij is graag onder de mensen en vindt aandacht tot op zekere hoogte leuk, maar kan soms ook wel onberekenbaar zijn. Aaien en knuffelen vindt hij best, maar hij is dat wel snel zat. En als je hem dan niet snel genoeg neerzet, dan geeft hij je een map. Hem omtillen is helemaal niet aan te raden. Dat vindt hij echt verschrikkelijk. Storm is op zoek naar een huis waar hij lekker zijn gang kan gaan en waar hij naar buiten kan. Waar hij wel aandacht genoeg krijgt, maar op zijn voorwaarden. Bent u die baas die hem in zijn waarde wil laten en hem een goed leven kan geven? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met de storm. En dat kan in Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. En ook via internet wwwdierentehuis Hij is in de hè? zullen we maar zeggen. In de desertstorm. Dat was het dier van de week bij CFM. Neem contact op met het Dieren Dierenhuis voor alle leuke dieren die daar op u zitten te wachten. 023 is het telefoonnummer daarvoor. Pluto. Ja, misschien zit Pluto ook wel in het uh, vast, vast. Je weet het maar nooit. Het goede hoort in ieder geval: een Plaatje heet België is een leven op Pluto.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 China. Ik wil niet naar China, dat is m te druk. Wil niet wonen in Schotland, want Schotland is m de naag.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 Never rain But it rains And I rise Wipe the sleep out of my eyes My shaven razor's cold And it stings You once thought of me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be Maar de aanleiding was een beetje sneu. Ja, de Monkeys waren dat, hè? Daydream believer. uit de jaren zestig. En uh, de, de zanger toen was uh, Davy. Dat was, die was erg populair bij de dames in de jaren zestig. Die is uh, helaas overleden. Dus vandaar dat we even lekker een gauw ouwe van de Monkeys draaiden. Hoe Day oud is Dream, hij geworden? 66. Oeh, jong. Een beetje jong. Goed, terug naar de autosport. En wel goed nieuws voor de Dutch GT4-kampioenschap voor dit jaar. Want Nissan gaat weer actief deelnemen aan de nationale autorensport. De Nederlandse auto, automobielimporteur van Japanse voertuigen zet komend seizoen twee Nissans in tijdens het Dutch GT4-kampioenschap. GT -kampioenschap, dat bekend staat als de koningsklasse. Nissan Nederland was van 1991 tot 1993 voor het laatst op het circuit van Zandvoort vertegenwoordigd met dus Nissan. Waarmee onder andere John Bos reed. Dit kruipen de meervoudig Nederlandse kampioenen Tim Coronel, 39 jaar inmiddels alweer en Sandor van Es, 41 achter het stuur van een van de beide acht wiel-aangedreven wagens die worden geprepareerd door Equipe e e e Verschuur Coronel, die zich de laatste jaren vooral op de da Rally concentreerde keert eveneens terug op Zandvoort de plek waar hij in 1994 zijn eerste titel won evenals bij Van Es wordt zijn teamgenoot later bekendgemaakt binnen het format van het Dutch GT mag een team uit twee rijders bestaan die elk voor eigen punten rijden Dus nog meer spektakel Tijdens de Dutch GT kampioenschap Tot zover het autosportnieuws Meer morgen bij zondag in Kennenblad Winter en Wie de stier Sofie is van Shout out Grijwel maar op los, hoor. Grijwel maar op los. Joh, de tears voor vier sets. De jaren tachtig. Met uh, de bekende single van Ze. Dat was Shout. En daarmee is het kwart voor vijf geworden. Tijd voor het gedicht van de week bij C.V.M. Het zand dat door je voeten glijdt.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 Je hoorde zojuist het gedicht van de week op CFM. Uiteraard voorgedragen door Albert-Jan Vos. Dankjewel, Albert-Jan. Hij was weer mooi hoor deze week. Ik ben er nog stil, van. Ik moest alleen Sandvoort aan het eind. Ja. Ik denk, daar komt hij aan. Maar nee, nee, nee, nee. <laughs> Misschien de volgende keer. Je weet het maar nooit. Heb je ook een gedicht van de week voor ons? Laat het weten. En stuur een e-mail naar redactie.zierfmsandvoort.nl. Redactie at En ik heb wel lekker zin in de zon hoor. Zo, oh, oh, oh. lekker genieten van die zomerse dagen. Laten we hopen dat we dit jaar heel veel gaan krijgen.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 Ik denk dat ik geen gevoelens heb vooraan terwijl ik nu alleen maar denk aan ah, ah, Wat zij is in de wereld, zeg maar wat je. Je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik kan doen. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, hey. Even leuk vinden, Albert Jan. Dat van uh, Gers en ik neem je mee. E, e, e, e. Ben je een beetje betrouwbaar, Pascal? Want, uh... Ja? Nee, oké, okay, dan is het ja. goed. Nee, dan kan je gewoon gaan. Want dus, uh, de, de, de, echt echte luisteraars moeten die clip eigenlijk even een keer bekijken op YouTube. Hij is leuk, hè? Ja, hij is echt leuk. Hij is helemaal, uh, helemaal, is helemaal goed. Gewoon even naar uh, youtube.nl en dan uh, ga je naar uh, Gers ik neem je mee. En dan uh, de, de officiële clip. Ja. En dan even kijken. Het blijft lachen. Helemaal leuk. Hey, heb je zin in morgen? Zondag in Kennemerland? Ja, daar zijn we er weer. hè? Ja, daar zijn we er weer. Tussen 2 we en 5 uur. Ja, want Ajax speelt thuis. Dus uh, Rudy die, die gaat dan uh, zijn jaarkaarten gebruiken. En ze moeten tegen Heracles of zo, geloof ik. Dus het schijnt nogal makkie te worden. Zeggen ze. Morgen dus uh, goed. Zandvoort op zondag. Wij zijn er weer. Morgen. Wij zijn er weer. Wat gaan we morgen allemaal doen uh, tussen 2 en 5? Veel sport. Heel veel sport. Natuurlijk gaan we de, de eredivisie volgen en de uitslagen en de tussenstanden weergeven. Daarnaast natuurlijk gewoon nog nieuwsitems. Tjerk de, de Blauw de velden van Bloemenau. Ja, en veel voetbalnieuws. Okay. En ook nog, natuurlijk ook nog autosportnieuws. Ook nog. Maar als het goed is gaat uh, Rob Petersen ons aan het eind van de middag even bellen. Live vanuit de wedstrijdtoren van het circuit. Om te vertellen hoe het een en ander is verlopen vanuit zijn zichtpunt. De finale race van het uh, Winter Endurance Kampioenschap. Klopt. Dus Oké. Okay. Nou weer een bomvol programma morgen. Bedankt voor het luisteren. En wij zijn er morgen weer. En uh, ja, anders graag tot volgende week wat betreft dit programma. Some Rob, tot morgen. Luisteraars, by. tot de volgende keer. I can really might you might.